start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 3 uur. Goedemiddag, ik ben Wouter Walgemoed en dit is het nieuws van NOS op drie. In de Amerikaanse staat Kentucky is de noodtoestand uitgeroepen. Dat deed de gouverneur vanwege extreem noodweer. Volgens hem heeft Kentucky te maken met de zwaarste tornado's in de geschiedenis. Before midnight, I declared a state of emergency Ik I've activated the National Guard en uh, we are deploying 181 guardsmen. They'll be arriving in communities this morning. Minstens 50 mensen zijn er om het leven gekomen... maar de gouverneur zegt dat dit aantal nog kan oplopen. Ook zitten bijna 57.000 mensen zonder stroom. Dankzij het uitroepen van de noodtoestand in Kentucky... komt er meer geld en komen er meer hulpdiensten beschikbaar. Naast Kentucky waren ook tornado's in nog eens vijf andere Amerikaanse staten. Door een storing bij de coronasite van de GGD kan je op dit moment online geen test of vaccinatieafspraak maken. Bellen voor een test kan nog wel. Hoe lang die storing gaat duren is nog onduidelijk. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij de site jaikwilcorona.nl. Daarop konden mensen een pakket bestellen met spullen om zichzelf te besmetten met het virus. Om dan als ze weer beter zijn zonder vaccinatie alsnog een coronapas te kunnen aanvragen. De site zelf werd al eerder offline gehaald. De kwalificatie voor de Formule 1 wedstrijd in Abu Dhabi is bijna voorbij. En dan weten we weer wat meer over de kansen morgen in de allesbeslissende race van het seizoen. Het wordt hoe dan ook lachen en huilen voor een stel in Landgraaf. Hij is fan van Max Verstappen. Zij en de kinderen juichen voor Lewis Hamilton. We jeugen natuurlijk op andere momenten, maar verder gaat het eigenlijk wel prima. Ik denk ondanks dat het feit dat uh, misschien het momentum meer bij Mercedes slecht, denk ik dat Verstappen toch, ja, toch over de streep gaat trekken.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 Nee, nee, ik uh, ben benieuwd. Uh... Ja. Nou, uh, we kijken uit naar de volgende actie alweer, natuurlijk. Hè? We zijn Want... ook erg benieuwd als, als het, uh, uh, de eindscore bekend is... en die zullen wij ongetwijfeld ja. ook in ons programma bekendmaken. Nogmaals. Oh, hartstikke goed. Ja. Hartstikke bedankt voor je tijd. En uh, nou, ik hoop dat de komende dagen tot 20 december... dat, uh, dat uh, veel mensen dit bericht ook nog Zeker. nemen. En dan de moeite nemen om geld te storten. Ja. Uh, geweldig. Bedankt, hoor. Jo, graag gedaan. En uh, jij ook, hè. Doei, doei. Mijn adres. Ik wil je om me heen. Dit jaar ben ik niet alleen. Ik heb me voor. Gelukkere dagen hoor je ook bij je eigen lokale radio CFM met Holiday, Inderdaad, de kerstzingen van Emma Heesters. Het is bijna half vier, we gaan hem doen. Ja, uiteraard vanwege corona een beperkte evenementagenda op Jan. Uh, ja, want veel, veel uh, activiteiten zijn opgeschoven uh, dan wel uh, vervallen... in verband met uh, de bekende reden. Maar het Zandvoors Museum uh, die blijft uh, actief in die zin van... die sluit het jaar namelijk af met een wintertentoonstelling...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 De actie van UNOX op nieuwjaarsduik.nl. Afgelopen week is Michael Nesmith overleden. De zanger en gitarist van The Monkeys. Oh, I could hide beneath the wings of the bluebird as she sings. The six o'clock alone.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 Daydream Afgelopen weken dus overleden Michael Nesmith, de zanger en gitarist van de Monkeys van deze band. Die onder meer een hit hadden met Daydream Believer. Had altijd dat groene mutsje had hij op, dat gebreide mutsje zeg maar. Daar herken je deze Michael Nesmith aan. Nou, zojuist dus gedraaid en zojuist gehad ook de kwalificatie van de Formule 1. Nou, het leek wel een film, zo spannend was het.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 Je kon lachen en bevrijden, zo veel, zo vaker, zo compleet. Je tanden mee op, op en je kreeg maar niet genoeg van mij. Je trok me bijna op. Geweldig vond je mij. Je huilde, je hunkelde, je smeekte, je smachtte, je kwelde, je gelde, likte.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 Beyoncé, een lekkere gouden ouwe. Althans, zo We're oud is ook, ook niet. Maar <laughs> voor ons voor Beyoncé-begrip is het alweer een gouden ouwe. Hier is Love on Top. Honey, I can see the stars all Ik kwam erachter dat we een aantal jaren geleden in Zomervond op zaterdag deze platen veelvuldig draaiden, Albert-Jan. Dus ik denk, ja, leuk om hem weer eens uit de kast te halen. Beyoncé en Love on Tap, hoor je? Ja. Dus zaterdagmiddag, heb je nog wat te melden? Jazeker, we krijgen er een vishuis bij. Een vishuis? Jazeker. Dat is weer iets anders dan een, een, een, een ja, viskar of viskraam.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 And I'm feeling love when my love starts to flow. He's got the power, yeah. He's the reason why my face is all alone. Just one kiss from his lips is like taking vitamin C. Oh, you can't imagine what my doctor does to me.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 posten hun verkooplink op de social media. En dat die manier van uh, uh, mensen betrekken bij de grote clubactie... dat heeft zeker bijgedragen aan de hogere opbrengst dan dit jaar... van ruim 6.000 euro, want dat was nog nooit bereikt. En wij zeggen tot zometeen. radio onder de kerstboom. En zet hem op ZFM. Christmas. Oh, I can't wait to see those faces I'm driving home for Christmas Christmas.